ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest, dus de files worden korter. Het is nog druk op onder meer de N207 van Alfa aan de Rijn naar Hillegom... tussen Abenes en Hillegom, want daar heb je 25 minuten vertraging. Van Hillegom naar Alfa aan de Rijn is de vertraging 10 minuten... bij de afrit Nieuwveen. Verder heb je een kleine 10 minuten oponthoud op de A7 van Zaanstad... naar Horen tussen Zaandam en Purmerend... En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar rijdt het ook langzaam tussen Aalsmeer en Knoopunt Rottepolderplein. De vertraging is daar net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.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 Stars the stars have a light. Oh. Your barefoot cries, a flowery tongue. You are the ghost that comes to spy on me. Ophelia, Rosemary Roo and Columbine. Oh, won't you lie next to me? Suicide in ecstasy.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 Die de ruimte krijgen. En hij laat daar dus een kwetsbaar en eerlijk alternatief bij horen. Namelijk seksuele energie zonder manipulatie. Of die buigendheid richting vrouwen. Dus dat uh, in tegenstelling tot de single die je ervoor hebt gehoord. Van Jit. Waar we mee uh, ook aan de gang gaan. Omdat we volgende week proberen ook haar in de, de uitzendingen te krijgen. Om te vertellen over deze single. Want ook die is best wel een, een van...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 This love sad face you've been around En die heeft uh, niet zo gek lang geleden nog een optreden gedaan in uh, Paradiso. We uh, gaan een hopen uh, en een kruisje slaan dat uh, Wabi Sabi, oftewel Donja Meijne... zo direct haar, um, ja, haar mobiel gaat uh, beantwoorden. Want uh, we gaan nu eerst de eerste single laten horen. En dat is Out of Mind.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 Ja, want uh, dat heeft nog wel wat uh, voeten in de aarde gehad. Want op een gegeven moment werd hij ook nog opgepikt door de, de landelijke snuiters van 3 voor 12 had ik begrepen. Ja, klopt. Ja, vertel, hoe zit dat? <lacht> ja, ik had gewoon een mailtje gestuurd en toen, uh, naar uh, Jasper Leidend en toen was ik van ja, leuk vet. Uh, we kunnen hier een Hollandse nieuwe uh, van maken. En, en zo geschiedenis <lacht> dus. Die naar hen. Ja, en zo geschiedde dus, hè? <lacht>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 Het is iets stoerder, iets meer richting alternative rock. Hmm. Um, maar wel nog steeds dat psychedelische randje, dat twinkelende randje. Maar het is net iets meer echt een beetje in die alternative uh, rock. Ja, uh, moet dat psychedelische randje er wel een beetje in zitten? Inzitten? Want dat heeft iets met uh, de signatuur van Babi Sabi zelf uh, te maken, denk ik. Ja, zeker. Het is wel de bedoeling dat het erin blijft zitten, <laughs> voorlopig. <laughs> Uh, dan uh, de afsluitende vraag: Waar is Wabi Sabi uh, te vinden op het wereldwijde web? Um, WhatsApp met dubbele bass, op uh, Instagram en op TikTok. En op zit uh, sinds kort op TikTok. En uh, Spotify gewoon Wabi Sabi. <tied> Now I'll remove myself. I should.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 sip my coffee, I kiss you and I go about my day, I don't know you thinking you might leave me, you don't know how it turns my world to gray. a moment but i bring silver linings to you too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 Als we zeggen een blokje David, dan kunnen we ook een Zandvoort-blokje doen. En dit komt allemaal uit Zandvoort. Namelijk Wendy Moore met de, de akoestische versie. I van of dread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 angle wiring. Static, steady It goes automatic, attacking me, attached to me, unbound. Panic, panic. I know it's pathetic, distracting me to touch. Byron In an underpass We're all part of something bigger The first shall be the last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 Why? Another show, another dance, yeah.